Amber ze met het NOS-journaal. Een grote groep. Op het plein voor het Britse parlement. demonstreerden ze al drie dagen. om hun medeleven te betuigen met de betogers in Hongkong. Daar voeren studenten al drie weken actie voor meer democratie. De Britse betogers wilden nog een week op Parliament Square blijven. Maar afgelopen avond kreeg de groep. een half uur van de politie om te vertrekken. De politie heeft niet alle betogers verwijderd. Er zouden nog tussen de 50 en 100 mensen op het plein zijn. Boven Nederland was afgelopen avond een vuurbol te zien. Volgens de werkgroep Meteoren was het een goed zichtbare heldere bol. De werkgroep kreeg binnen een uur meer dan twintig meldingen van mensen die de vuurbol hebben waargenomen. Het zou de vijfde vuurbol zijn die dit jaar is gezien boven Nederland. Precies een maand geleden was er ook één. Vuurbollen zijn meteoren die een stuk helderder zijn dan normaal. De identiteit van Jack the Ripper lijkt toch niet te zijn achterhaald. Vorige maand leek het mysterie rond de Britse seriemoordenaar opgelost... maar er wordt nu getwijfeld aan het DNA-onderzoek. Dat meldde Britse media. Volgens de Britse hoogleraar Alec Jeffries... is er tijdens het onderzoek een fout gemaakt bij de analyse van het DNA. Jack the Ripper vermoorde 126 jaar geleden vijf prostituees in Oost-Londen. De ware identiteit van de moordenaar werd nooit achterhaald. Videoblogger Enzo Knol heeft zich gistermiddag tijdens een ontmoeting met zijn fans in Utrecht laten wegvoeren door de politie. Hij vroeg naar eigen zeggen om politiebijstand omdat hij in paniek raakte door de massa die op hem was afgekomen. De 21-jarige vlogger uit Assen zet elke dag een filmpje over zijn dagelijks leven op YouTube. Die filmpjes worden door minstens 100.000 mensen bekeken. 400.000 mensen zijn op de filmpjes geabonneerd. Het weer, vannacht kans op een bui. Aan zee waait het enige tijd hardkracht 7. Komende dag wisselend bewolkt in enkele buien, de meeste in het noorden. De temperatuur ligt rond een graad of 15. Dit was het. E zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht.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 Way. I was born Real bad. in a brain in my head. Mama said that every woman knew my name the castle Really? op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Don't stop the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music, the music. Stop the music right now.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 Wat over koetjes voetbal en de lotto op nou dag tot ziens dat je het ga je Komt Kom termen, springen, vliegen, duiken van ons staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Opzij, opzij, op zij. Maak plaats, maar plaats, plaats We hebben ongelofelijke haast. Opzij, op zij, op zij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd.